Uh, goedemorgen, beste luisteraars op deze 174ste aflevering van Dialectofoon op de Streek Radio Viva. Ik geef toch nog een paar woordjes op Favrelewijk, waar we nog eigenlijk geen respons op gehad hebben. Verzoon, verzoon, daar is wel op gereageerd, maar niet in de betekenis dat we het wel eigenlijk passen dat het is, of gelijk dat we het wel opgekregen hebben. En dan, met iemand gezet zitten, gezet zitten. Het dat al goed van zijn leven? En wat wil ik dat zo zeggen? Een vloer. Een vloe. En het al goed van manenvat. Manenvat. Wat dat dat zou zijn. Was dat een merk of was dat uh, iets speciaal? En wat verdiende dat? En nog iets anders. Dat geef ik nou op. Een doeëman. Een doeëman. Een niets, hè? Een doeëman. Wat is dat? Waar was dat? Enzovoort. Voor de dus hebben we mijn begost met zo'n een keer een woord op te geven, gelijk kuul. Cool, en daar is er toch van alles van voetje gekomen. Lode het en het dat juist vertelt, en net er nog een paar aan toegevoegd, gelijk Kul cool Stek. Ik weet dat mensen dat weinig van muziek te maken hebben, en die zien uh, een klarinetspeler met zijn instrument in zijn hand dat Wut vroeger gezegd, dat speelde op een Kul cool Stek. En van iemand dat nogal naar de magere kant was, zagen ze gemakkelijk ook... Dan of de en stekken van bien. Dus je ziet, er zijn van alle mogelijke varianten. We vragen dus de betekenis van dat woord, uitdrukkingen, en wijzen waarin dat woord voets komt. En uh, vormingen rond dat woord, samenstellingen en afleidingen. En de veu geef ik vandaag na op kool. Dat is geen kul, kool. Een kool wie, bijvoorbeeld. Dus alles rond kool en alles rond kool. Kliem, Kliem. Je weet wel wat dat kliem is. Kliem en kool. Alle betekenissen, de uitdrukkingen, betekenis, de, uitdrukking, de zegswaarden en de vormingen rond de twee woorden. Te de, de bellen. Hier is onze eerste klant van vandaag. Hallo? Ja meneer. Zeg het maar. Manevet. Manevet, ja. Dat is het vet van de maan van het paard. Ja. En uh, dat is geweldig goed voor de oefen van de paarden in te smeren als ze kapot brokkel. Of we mensen in landen open springen. Ja, ja, we kloven. Ja, we kloven aan. En ja. Dat is het beste medicament dat er is. Maar zeg maar dan een keer, Het vet uit de manen van een paard. Ja. Komt daar vet uit? Ja, ja, dat is, dat is niet als vet. Als je dat kan of wat de voelt? Nee, nee. Het vlees daaronder, onder het vel, hè. Ja, ja. ja. Als doe het gedaan was, hè? Ah, Sava. Ja, ik verstond het niet goed, maar we hebben het zo opgekregen. Het ja, ja. is de dat ik het vraag. Ah, als het uh, Piet geslacht is... Ja, uit dat vetpaart, ge, de geweldige grote man, zelfs tot 2, kilo en 4 kilo. Ja. En dat smolten men. Ja. En de baren in dat bataar, waar dat de, de ringen zo geschroefd, hè. Ja. Wurden ingewet met mannenvet, omdat ze dat met gewoon, gewoon vet mochten doen omdat ja. dat truppen van het oude op he. Ah, ja, ja, ja. En die waren weer ingesmeerd met het vet van de man van het paard. Ah, ja. ja. Want het is geweldig goed voor je opengekloven aan. Ja, gekloven aan. De, ja, en voor aan... alles in te smeren. Want het is volgens gedurig gedurende maagd dat we maanen vet voor zijn zijn oefen. Ja. Als hij dat... openkast, nee? Ja, de de oefen, zo. Ja, ja. ja. De oefen, hè. Ja, ja. De poet nee? Ja. En daar maanen vet aan doen. Ja, ja. Dan dat is dat... geweldig goed. Ja. ja, dan is een soort van, van uh, kemelsvet. Ja, het is veel beter dan kemelsvet. Man. Ja? En kemelsvet is duur en maanwet is niet duur, hè Zie ik? Ja. En, en dat wordt nog altijd gebruikt, denk oh ja, wat dingen. Ik heb altijd hangen. Ja? Ik heb de indruk dat je in Nabatwaar gewerkt hebt, ofzo. Ja, ah, ik heb <laughs> nu, ik gedaan als racist Ah, ja. Ebraert uit de brugstaat. Ah, ja, nou, nou hoor ik het, ja, meneer Ebraert, ja. Dat is zeer interessant, dat dat bevestigd werd, dat we het wel opgekregen hebben. Ja, maar dat is heel juist, Ja, ja, ja. En dat meneer zou ook... Dat komt uit de manen van de pijt, maar ik verstond me dat niet uit hoe dat dat kost uitkomen. Ja, maar ja, als het geslacht is, ja, ja, ik begrijp het. Zo veel zit er in. Ja, ja, van een groeide Volgens de groeide van de pijt, ja. Prima. Als je ziet, en als ze hem verkopen, ze zullen zijn man gaan tassen dat nou dik. Ja. dat nou dik is. Ja. dat vet is. ja. Uh, meneer Ebert, dan zit we op het goede adres voor die vloerhoek, om wat waar. Ah, een vloer? Nee. Ja. Ah ja, een vloer, dat, dat, dat, dat, dat is een slag, nee. Pierre Koning, daarna een vloer. Ja. ja. En daar we hebben de beste geslacht van de behavers en van de grossissen, hè. Nee. Ja. ja, en een vloer, wat is eigenlijk die vloer dan? Is dat, een, uh... ah, dat is een slag, Het is, is, is, is het kot in het slaghoos. Ja, een kot. Ja, dat is ja. Een, een, een gedeelte in, in het slaghuis. Ja. ja, dat geuurd waarschijnlijk. Peer ja. Ja. dan heeft dat toen overgepakt van zijn meester, waren geen kinderen. Ja. Want dat kun je moeilijk overpakken. Ja, ja, ja. Je kunt het moeilijk overpakken. En de gruiden in daar ook de vloer had. Ja. En Maurice van Witterpot, waren ook een stukje, met drie vier mannen aan de vloer. Ja. Ja. En daar komen hm. dan uh, bevolkte mensen met hun ja, beesten voor. Voor hm. de slag nee? Ja. ja. Uh, en dan uh, hebben we weer opgekregen een vloer en een, een plank. Ah, maar een plank, dat had ik. En ja, wat is een plank? Een plank dat was in de met, een plank dat je dat moet kosten en dat duren je per jaar. En dat kost de vloers verkopen 10.000 vrouw in de met. Aha. Dat dus... is dan nu naar wat waar hè. Ja. ja. Ah, de... En dan nemen ze een plank? Ja, een, een plank, ja. Ja. Ook dat moest worden uh, toegezegd Er moest worden gehuurd? Ja. ja, ja. En dat was moeilijk om een plank te krijgen? Ja, maar de, de, de, de periode is geweest dat ging niet uitgeroemd. Ja. ja. ja. Want de, en er waren 400 planken, hè? Oei oei. het mil van, ja maar, de, de, was een hectare. En ja. vrouwde stond daar vol met planken, hè? Ja. Toen verdikte net, is een hectare, he. Een hectare groot. Ja. Is dat nou nog de planken? Ja, ja, ja, maar nou is dat, is dat veranderd, he. Da, ja, dat er planken in te houden, nou moet dat allemaal afgezonderd zijn. ja ja, maar zijn dat echte winkels? Ja, nou is dat veranderd ja, ja. dus En dat is de, letterlijk de plank, meneer Rebert? Ja, ja, ja. En moesten die meebrengen of konden nee, die... Nee, die werd de gezet van de met en die werd afgekocht van de met, ja, ja Dat waren eh, bukenplanken. maar nou mag er, er geen oud mee bezig worden. We nee. Heb je zoekt, nee. nee. Dat waren bukeplanken. Dat waren bukeplanken, buke ja. Ja, ja. En we hadden er waren er nogal wat van As, die planken of uh, hadden in, in, in de... Dat... In, van je, ja. ja, die waren er verschillen. Ja? Ja, uh, ja, maar van uh, Witterpot stond ook een plank. Ik en de, de jongens van, wat is dat, die twee gebruikers zijn, van doet. Maar we hadden er veel aan de plank aan. In, ja? Gus van Arndbeek, Van Egelheim. Ja, ja. ja. Uh, tuur de Boek van Mellen. Er waren er veel aan plank aan. Ja, ja. Hein? Maar het beste was natuurlijk de vloerklemmen. Ja, maar ja, maar de, dat moest een slachter zijn, hè. Dat moest een slachter zijn en gas nemen, hè. Ja, ja. Want die abattoir die heeft eigenlijk voor de mensen van Astro ook wat betekend, hè. Oh, veel en veel gewerkt. Ja, ja. Veel mensen gewerkt, hè. oh ja. Werkgeven aan die kleine boerkes van Ausbeek ja, en, en... time zo, hè. Wally. dagen of zo. Draal dagen, ja. Ja, ja, ja. En ook ja, nog keuterboerken spelen, hè. Wat moesten die hinder gaan doen, meneer Bart? Slachten. Uh, Slachten. Op de vloer werden werd tijdens duizend werkers geslacht. Ja, ja. En daar waren bekend allemaal mannen van As dat er werkt. Felix heeft ook nog gewerkt, hè? Ja, ja. Felix van Aanbeek. Ja, ja. Felix ja. zijn bij ons, zijn bij mijn broer nog gast geweest. Ja. En toen de boek heeft ook nog gewerkt van Willem, dat er nou Zulf... Uh, koeienlubber geworden is. Ja. ja, die koeienlubber, ja. Ja. Ja, dat was dus degene die moest de koeien opjagen. Ja, ja. En, en, en op de mat zitten en, en, en de baskeel doen en zo, hè? ja. Ja, ja. ja, ja. ja. Het dat is nog een keer interessant om dat te horen, hè, ah ja, het, Dat is uh, nu allemaal waarschijnlijk verminderd. Ja, ja Gemoderniseerd, We hebben dat allemaal na ik al gezien. Wat dat nou is, als je in het abattoir komt, je ziet dat je doet niks meer Als je de, de weg niet hebt, kom dan je zonder iets naar ogen. Ja, ja. Allemaal dingen die geweldig veranderd zijn. Allee. Bedankt, goed. Eh, meneer Bartus, nee. We weten nu al genoeg over die de man of het ah, Over de vloer. En orde, uit. Als ja. ik een keer moet iets weten, moet je maar, maar vragen, hè. Bedankt. Ja. Dank u wel. Ja, ja. Goeiedag. En er is nog iemand, Lotte. Ja, we gaan eens luisteren. Hallo. Ja, het is misschien wel een man van Van Ja, mevrouw. Ja, ja, ja. Uh, van dat kerstje, ik heb nog eentje voor... Uh, een van duivel doet branden, maar achter zijn rug Ah. Een kerstje van dievel doet branden. En achter zijn rug uitblazen. En nee, met iemand meedoen in het gezicht, en achter zijn rug... al om erom. al trekken. Ah, uh, ja, ja. Wil <laughs> u, u het nog eens herhalen, mevrouw? Een kaarsje voor de duivel Doe branden. Ja en achter zijn rug uitblazen. Ah, ja. Ja, ja, Dat heb je nog niet genoteerd, hè? Nee, nee, hè? nee hè? Dat was eigenlijk meer de hè, zo. Ja. Ah, oh, ja. <laughs> hey, nee, maar Jan, mijn... dat ik het toch niet orde dat je nee. de, bij je herhaling, dat je, dat je het nee, gezegd had, nee. ik zeg, oei, dat is er nog precies niet bij. Nee, blijft, nee we, ja. we kennen het niet. Nee? nee, nee. Ah, ja. Uh, uh. En dan, uh, van die kleem. Ja. Kleemkakken. <laughs> ja, ja. <laughs> is er uh, iemand zo'n goeie taloer net te zeggen na dan ook geen kleem meer kakken, ja. ja. Als ze dus eigenlijk veel geeten heeft. Goed ja. Dus nadat iemand goed heeft gegeten, wordt dat gezegd? Ja, dat wordt hij nog gezegd. Als de kind een poes niet goed gegeten heeft en dan even een goed taloer afgeeft, dan kan ze ook geen kliem meer. Ja, ja. ja, ja. Ja, ja ik, had het, ik had het hier ook genoteerd, maar ah, ja. waar we zeggen, in As, een finalist, nog iets ja, ja, platter. Ja, ja, ja, ja. Boah, ja. In Wambeek waarschijnlijk ook. Ja ja, ja, ja, ja. ja. Het is geen hè. Nee. Ja, ja. Ja, nou, dat is toch goed, hè. Je ziet, dat komt toch allemaal uit. Ja. Dat was... Zijn nog iets nog... in verband met Kliem van Thuyt? Nee, ja, toch, ze niet. Of Kliemen? Ja, het werkwoord. Meer, ja, het werkwoord. Ja, klemen. gewoon ja, oh, met een man nog klimmen gemokt en klimmen gemast en klimmen Oh, daar moet er alles van weten. Die ja. zal het weten. Ja. <laughs> en, mijn en vlechten en zo. ja Dat moet je hem toch eens vragen. Ja, ja, ja. Ik uh, een klemen kot in één gestoken. Ja ja, ja, ja, ja, en vlechten, ja, zegt En dan, ja, klimmen En gerepareerd En uh, ja. de ene erachterwitsel en alles. Oh, ja. Oh, dat moet je hem absoluut eens vragen, hè? Ja. Dat is goed. Het moet als dat ik even weer bellen. Ja, dat is goed. Dankjewel Jan. Ja. Hallo. Ja, goedemorgen Lode. lode piet Ja. Uh, verzaaien. Ja. Ik denk dat dan een landbouwer is die in een kleine boer die in de tijd zo met de hand zaaide, dat hij tweehandig was. Die kon links en rechts zaaien. Want de meeste boeren kenden dat niet. Die moesten altijd met de rechterhand zaaien. En die gingen rond het, rond het stuk grond. Terwijl dan een tweede een, een met twee handen kon zaaien dat die. 9-1 uh, nee, kan zaaien. Ja, ja. Je begrijpt wat ik begrijp ook betaal. Dat is rechts en dat is links, ja? ja, ja. Ik denk dat het dat, dat is verzaaien. Ja? En dan heb ik nog iets. Sap is de kool in waard. Ja. Ja. Z en het zal zonde zijn. Het zijn, ja. Hm. En dan heb ik hier nog iets afgeschreven. Ik hoorde die madame dus zeggen van Kleem. Ja. Uh, een koppel jonge vrijers. Die zo heel jong nog zijn, dan wordt er bij ons toch al gezegd. De Clemens van zijn gaat nog niet als de Marit nog niet afgerezen. Ah, de Marit komt erbij. Maar ah, ja, omdat, uh, omdat ja, wij woonden hier beneden. <laughs> ja. En als je dan boven gekraakt, ja, dat als de Marit al niet afgerezen was, hij was een vreuber van Ja. Dat is een uitdrukking van, van de streek van Ja, van hem ook, ja. ja. De gaan van zijn gaat nog niet als de Marit nog niet afgerezen. Oei, oei, ja. Was dat gebruikelijk dat ze zich van de Morit reizen, Piet? Hoe was, was dat gebruikelijk dat ze zich van de Morit reizen? Nee. Dat <laughs> durf ik aan niet op antwoorden, want uh, ik heb in Neurlok dat dikwijls gedaan, maar afgelezen is iets anders. <laughs> dat was te zien welke opstandigheden. Ja, ja, <laughs> En uh, dan heb ik uh, verleden week van die pinmolen gesproken. Ja. Herinnert u dat? Ja, ja, ja, ja. Wel, ik heb daar achteraf uh, nog met iemand over gesproken van ja. ons streek. Ja. En uh, de boerenbond in die en tijd. Ja. Dat was dan voor de oorlog. Ja. Die verhuurde die. Kleinboertjes konden die uren bij de, boeren, bij de ah, ja. boerenbond. Ah, ja. En ze moesten dan per voormiddag een som betalen. En dat was met elektrisch. Ja. Dat was al elektrisch, ja. Ja. Ja. ja. En dat was toen een zekere uh, Jean de Wever, dat een boerenbond lokaal had. Het magazijn had, juist aan de Statie van Ternat. Voordat de Marieer komt ja. rechts, ja, ja, ja. dat is de baan in. Ja. Of dat er nu nog boerenbond is, dat weet ik niet. Ja, in die periode hadden die zo'n agenten hè, in de gemeente ja, ja. en die hadden een groot magazijn, een magazijn en ja. de boeren konden daar uh, alles daar. bestellen, ja, bestellen ja. ook, ook uh, kolen bestellen bijvoorbeeld. Hè. Ja, en, en dan daar vuurden die daar rond. En die in de statie en dan moesten die gaan lossen. Ja, ja. En die verhuurde dus ook de pinmolen En die verhuurde zo'n pinmolen ja, ja, ja. Het was maar een klaar geval, want ja, Maar de kleine boer kon zijn plan niet trekken, hij ja, die had ja. geen grote scheur. En uh, die kon dat overal gemakkelijk plaatsen wat er was. Dat was nog in een meter rond een meter breed onge ongeveer. Ja, ja, ja. En dat was dan een lengte van een meter of twee, drie. Maar dat wanden zelf niet, dat kuste het graan niet of niks, nee, nee, nee, Alleen nee, dorsen. Nee. Ja, ja, ja. En met de kop insteken. En met de kop in met, met de, de aar hè. In de linkte ja, ja. niet in de britten. Ja, ja. En klagen valken zo. Goed, Piet. Voilà. Voilà. Dat was het. Bedankt. Bedankt, Bedankt Piet. En nog een goeie ja. zondag. Noste keer. Ja, dank u. Hallo. Goedemorgen, René en Lode. Ja, dat is Herman. Ja, ja. De jaren en te keer. Aha. Te jaren. Eh, ik heb het tweede gevonden. Te eh, Mijn vader zou gezegd hebben, in over en over. Veelvuldig. Mierasveul. Zijn zin als je hebben. De Te jaren en te keer. Zou je dat in een inzinsverband eens kunnen gebruiken? Ja, dat was volk de jaren en te keer. Of die koe die gaf melk te jaren en te kier, oei, oei. met massa's. Oei. Ja. Zo heb ik het gehoord, met die koei. Te jaren en te kier. De hier en te kier. Je moet dat al eens genoteerd hebben, hij. Ja, ja, ik heb dat genoteerd. Ja. Maar het is, het is eigenlijk, omdat we niet precies, omdat ik niet heel zeker was dat ik het opnieuw lanceer. Want uh, ik heb het genoteerd, van u neem ik aan. Ja. In de, het zinsverband, daar zit dat te jaren en te Kier. Ja, komt dus, daar veel over de is ook veel, Dus die zit daar, vaak, ja, hè. zit daar vaak. Wij zouden zeggen dan is dat, zit daar wit of daar zit een wit overheen. Ja, dat zit daar wit. Dus inderdaad, dat is anders zeker. Zeker in het centrum. Ja, ja. Dat, dat de Pierre en de Keerste zal meer te werk zijn, denk ik. Te je te gezegd toch, de hè? De te, te jair, ja, eigenlijk als jair. Ja, want uh, Willy de Leeuw die dat gehoord, ja, ja, te Pierre. Pierre. Ja, ja, te Pierre en de kerk. Ik, ja, ik heb dat ook met iemand zolen, was dat je betekent. Ja, Ja, ja, ja, ja. Of welke Bollekeret Ja, ja, ja. Te hm? Pierre. Maar dat, dat wist ik zelf niet, zijn, dat de Pierre en de kerk... Nee, dat moet eigenlijk toch weer iets zijn dat, dat uh, misschien uit het Dusselse komt. How Zou kunnen, of ja, de kanten van Sint-Pietersleeuw, Halle. Zou kunnen, hè. Maar dus dat de Pierre en Te Kier heeft niks met de jair en Te nee, Kier te maken? Nee, nee, nee. nee zeker niet. Aha. En dat is genoteerd uit de mond, wat zeggen, van Assenaren? Ja, ja. Toch? Ja, ja, ja. Toch, ja, ja. Dit is deze keer geen Mechelse invloed? Nee, nee, absoluut niet, hoor. Nee, nee, nee. Nee, nee. Goed. Nee, nee, nee, nee, nee, nee Het is een interessante uitdrukking, alvast. Ja. De jair en Te Kier. Weet je hebt dat al gehad? Je moet dat zo niet strijzen. Ja. ja. op, op strijzen op kennen we ook, hè? Ja. Struizen. struizen, struizen ja. ja. Op- en afgaffelen, hebben ze me ook gezegd. Op- en afgaffelen. Ja, dat spreekt voor zichzelf, hè. En maar dan een lek geven. Dan je hem daar een lek gegeven. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Iemand, iemand een lek geven. Ja. Een goede snee. Ja, juist. Ja, ja. Een ja. ja, ja. goede snee. Een lek. Van Aages. Ja. Waarschijnlijk al gaan. het. Ja. Van Aages, ja. Wat voor een kanale is dat hè? Ja, kanai. Ka ja, ja, dat is letterlijk Frans, hè? Ja, ja. Een ja. kanai. Canale, ja. In Jawel dat ja. Dat staat omscheil. schij. Oh, ja. ja, bij mij staat er een vraagteken bij, want ik ja. zeg. Schief, krimp. Ja, ja, dat staat omscheil, ja. Mm. Morg, natuurlijk. Ja. Ik moet soms woorden opgeven om... Ja, ja, ja. Te... Daar ziet de ratten. Is dat al gehad, ja? Ja. de ratten, wel, ja. Te En te een ratten kunt doen. Of daar een ratten doen, ja. Ja. Doen. ja, ja. Is al behandeld. Is al behandeld, ja. Dan het laatste. Zijn we er goed in gedretst. Ja. we moeten het zeker herinneren Ja, ja. Zijn we er goed in gedretst. Zeker in de, de herfst, hè? Dan ja, van jagers gezegd? Jagers, ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Voilà, dat was het voor vandaag. Goed, Herman, bedankt. Als je eens wil nadenken over dat claim, ja. het voor claimen, ja. misschien dat daar in Den Berg nog wat uh, over te doen is. Te vinden is, ja, ja ik zal ja. het, het proberen. Hè. Bedankt. Goed, tot dag Herman, dag. Hoe ja. zondag nog. Hallo? Louis Ja, Louis. Ja. Over de claim, ja. schoonheidsclaim. Is dat die? Oh, en de kinders, ze. Ja. Ja, ja. Modderbaan. Ah, ja, ja, ja. ja. ja? Eh, Modderbaan, ik herinner me nog als ik naar school ging, die lag in de hoe precies nog grote kassaars hem, Terug. En ik vroeg dan wat, wat dat, dat was. Maar dat wil zeggen ze, de meewassende de, schoenmasker, zeuren gezicht. Ja. En dat is eigenlijk de elefantste kleem en dat werd ook gebruikt voor heel schikke muurschilderingen af te wassen. De kleem is het zachtste en het fijnste schuurmiddel zonder iets van detergent of soda in. Ah, ja, zo daarin. En daarmee werd dus heel schikke muurschilderingen afgewassen voor het niet te beschadigen. Ja, zo, ja. Dat werd gesmolten, dus dat is ja, wel. Als je dat koopt is dan een brok, dat is precies een Ja. En het werd ook gebruikt in de schoonheidsinstituten, als modderbaden En het gezicht, het gezicht. En het gezicht ja, ja. zeg je dat ook. Ja, dat is en Dat is eigenlijk groen, heel zachte, zachte groene kleem. Het is dus, maar zo, maar, ben ik te zeggen, komen we ja, ja, ja. een jar kleem. Je hebt ja, ja, ja. vandaag geile kleem en al zo maar deze is meer de groene kleem. En dat kun je niet geluren hoe zacht dat, dat is, hoe schoon dat je ermee kunt afwassen. Ja. Natuurlijk, als je dat eerst invraagt, is dat precies... Uh, bemodderd gelijk ja, als je ge ja. in, in TV misschien al gezien modderbaden of de mensen life. achterna uh, werd dat Voeg Voegde toe. daar dan water aan toe? Ja, ja, ja, ja, je ja, doet gewoon het eigen water aan toevoegen. He. Gewoon regenwater. water. Eigen water laat smelten en dan komt er al zo een modderpap. Ja. Wat ze ook doen ze modderbaden zin en heel hier schikken schilderwerken af te wassen. Zoveel dat kon je beschadigen. Ja, en, en die groene kleem uh, werd die in de streek gewonnen? Ja, ja. ik was. dat moet ook van een bepaalde streek komen, zeg. Ja, ja, ja. Maar ik heb vandaar dat als ze een keel uitgraven in de geile kleem, maar dan op een bepaalde lage zijn naar de groene kant zo. ziet uh, zit weinig zand in of zo, en is heel, heel zacht. Ja, ja. En trouwens, je kunt dat nog altijd kopen, zeg. Maar dat is wel in het schoonheidsinstituut. Ja, maar, dat dan zal dan, wel. Kun je kopen. Ja, uh, ja uh, Louis, maar de klim die wij in, Assen en in onze streken uh, wonnen, uh, hoe zag die uit? Dat was, geil, dat was geile klem. Geil, ook een rechtig geil. En uh, wat deden ze daarmee? Oh, ja, kom gelijk als ze zeggen kleem en maken, yeah. dan willen we geturren in grote bakken. Hè, water op en geturren. En die willen dat lemen. De kopjes van, van dingen, hè. De, de, hoe ze, het kaf van, van vlas. Dat waren En gedaan. En daarmee gelijk als de madame van dingen dat zei, hier is het in Wisse gevloggen en dan wordt dat daar opgesmeerd. Ja. En als je, als, hoe zou ik zeggen, vergoed dat niet in het hè. Ja. Worden daar lijmen in gedaan, om dat lijmen niet, niet vergooien. Dat is een hoe mulsrood, alleen het kaf van de vlas, hè. Ja. En dan wordt dat schoon gelijk gestreken en het dat is wel met de kleem van niet hè? Ja. ja. Ik zeg ik dat tern van kleem. Heb je dat ooit gezien? Ah, ja, ik heb dan een keer in documentatie over een Bokrijk gezien. Ah, ah ja. ja. Dat was een grote bak daar werd dan de kleem dus ingedaan, Waterbank gevoegd en ook zo'n soort lemen en ze trappen dat of ternen dan in hun voeten. Dan nou, dan ze de een, een betonhuis of zo, ja, ja. ja. gebruiken, maar dat wordt een tern. We goede en intieme mengeling te maken, zo. Ja. En dan hebben we dat bestreken, hè. Ach zo? Uh, dat, dat heb ik nog keer gezien in de dingen van Bokrijk, dat zijn allemaal de Ja. wijzekers uh, ermokken hè. Ja. Zo wordt dat gedaan. Dat procedé zal bij ons ook zijn toegepast, maar natuurlijk ja. lang voor onze tijd, hè. We hebben dat nooit gezien. Nee. <laughs> de dingen, nog in de koeienpiesbouw en al zo? Dat was... Ja? Mensen dat, dat gedaan, maar zullen dat misschien wel weten, hè. Ja, we, Ik weet niet, maar in ieder geval... Dat wordt gedaan. Moet je met methoden dus, zijn. Ja. Aha. Uh, U -u -u -u. Maar de reden weet ik niet. Hè. Maar ik weet dat de samenstelling leven keem water is. Dat misschien, de, misschien dat er nog oude arsenaren zijn die, die zich daar ja, herinneren? Ja, dat zou nog wel kunnen zijn. Dat ze dan even nog even een additief bord in een ja, specialiteiten, ja. hè? Een of andere specialiteit. Ja. Ja. Maar, voilà. Dat wist we weer. Ja. Goedemorgen, bedankt. bedankt. Ja. Hallo. Ja, het is een goede gister. Ja, Mag, mevrouw. Ja. Ja. En hebben voor die klei hè? Ja. ja. Um, al klei dat ze van de muur naar dan een keer gebezigd werden. En dat gemengd met azijn en, en zout. En dat werd ons op één hele poeder gedaan als uh, mankwon. Dat doe ik al. Ah, klei? Met kleembezetjes zijn je doen. En azijn en zaad. Met azijn en zaad, ja. Aan ze dan een wonde? Nee, mankstoom. Als de mank de mank stond weer daar poed bezit... Ah, het onderbeen, gele gans? Ja, ja, ja. Ingestreken als ja, een geel ja. bezit, kan ik dat daarna nog doen, van een verstukte voedsel. zo, hè. Dat ah, dan ja. zeg je, je in, in zaadwater water zitten, in, in een braan zitten, mm -hmm. Maar piet weer als zo'n daar poed bezit, met kleem uh, vermengd met azaaien en zaad. Ja, ja. En voor het zultje piet van puten poeden, werd dat ook gebezigd. Zult, ik zei... Hè. Zult, zei je? Zult, ja. Zult. Zult, ja. Dat is een soort exeem. Een soort exeem, ja. Oei, dat kennen we niet, hè. Zult, Zult Nee, hè? de vijen ja. gingen ze bij voor nou... Mm, z'n tonkeling, zijn Dat zou ik nog een keer moeten vragen, wat ze de vijf bij voor. Toch zijn niet. Ja, niet. Dat <laughs> ging er al... Vanveren. Allee, ja. Dus, ja nou, wat maar. Dat, dat moet eens vragen, mevrouw, want ja. dat interesseert ons. Ja, ja, ja. En één klim rond de stuifbosje hebben we voor een twee mondje nog gebijsd in ja. de stuif. zitten. Om reclangotjes ja. op te vullen als we ja. met haar vinger bolletjes bolle, bolle smoken en dat er goed indijven, als doe dat goed, de, u dat dat goed ook, geen valse trek geeft. Ah, dat was o, o, voor het dichtmaken van, van de stoof? Ja, van een Rond een stuifbuis, als u geen valse trek te geven. Dat is ook kleem. met Klim gedaan. Dus het uh, dichten van gaten? Ja, ja, ja maar rond een stuifboos, dat rukt goed, stijve op toe. Dus hij ja. hebben het kliem ook gewijzigd. Ah ja. En daarna, uh, Klim, ging het aan uh, Amando van dat gestampt, maar man heeft het ja, ook geëxpliqueerd. Dat term, ja. Goed stampen, maar de moet je vandaan echt een goede stijve leren, met ja. mijn nek, met je niet bovenin, nog als jullie heel nooit met de vee heel goed bewerkbaar worden is. En die hebben we werkt in gestampt met water, geturn, ja, met water. Moet je bezig lang koude strui, voor de in te leggen. Koud strooien. ja. En die in de steunstokken als was en voor de vlachten met wilgen, met met, met, met wilgetiennen, wissen. Met wissen. met wissen. Ja, en door werd de kleem daartussen tussengevrijven En de steunstokken waren... Van Essen. Essenhaad. Essen ja. ja. ja. Essen en daartussen gevlochten. En daartussen gevlochten met Wissen. Mm. En daar werd de kleem... Ingestreken, Ingestreken dat dus ook bewerkt was met ja. koerstroel. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en dat uh, ingrediënt daar, die koeienpis die in Asse zou zijn gebruikt, die kennen jullie niet? Hoe zit het? Die koeienpis, waar in van gesproken wordt. Dus als uh, meng menging. Ah, ja. Nee. nee. Nee, nee, nee, Dat moet een nee. specialiteit van hier geweest zijn, Royans. Ja, ja. Ja. Nee, dat is, dat is, eh, zeg, madame. in ieder ja. je nog een dusvloer gaat ook. Ja. En uh, hoe, hoe was dat dan gemaakt? Ook? ook dat was ook een gestamte kliem. Ja, hè. Oh, dat was dat kost als een schoen op is beton zo. Ja, hè. Ja. Dat was toch altijd een vloer, hè? Ja. Was het dus? Ja, hier en daar was een bij de maar daar was als een schoen, gelijk gewegen en zo. Ja. En hard uiteraard. Oh ja, want de ja. machine stond erop en dat was jij niet. En papa dat moest vastzetten. Dus een gewicht van 10 kilo of die dachter en dan een andere werden niet te verschuiven en de moteur drogen. Dat moest een goede boeken zijn. Ja. ja. Het verbaast ons enigszins mevrouw Jans dat je dat nu nog gebruikt die claim. Ja, ja. is zo. Ja, is er als er iets moet toegedaan worden uh, en mijn mannen niet meer klim en uh, knijpen en doen, heb ik dat toegezet ja. Ah, je ja? hebt dat altijd toos gezien, en waar doe je die nog? En we woonden hier in toos, en boven de muren, tussen de balken, de kraanbalken, dat was allemaal kleem. Ah, ja? Ja, dat was allemaal kleem. Dus ik heb me een, keer een beetje verandering gedaan, maar die heeft al Gilda aan en die vind je wat, hè. Ja. En die heb ik gezien, en die zat kaf tussen, zo kaf, kutte, kutte oh, ja. dingen tussen, tussen dat kleem. Ze gebruikten wat aan, hè. Ja, ja. Maar er waren dat... veel goede methodes, Basel. Ik heb me nog eens opgeschreven, onder neurlogie, de die ziep, dat we krijgen van Frans hè. Ik ja. ze. Ik geloof dat dat ook leem was. Dat liet als in een film af achter op haar gezicht precies dat je gepoeierd wordt. Want wij deden ons mama zagen, moet je al je beter was, maar wel vond dat is de schoen, dat precies dat men gepoeierd wordt. Dat was een stukje, precies kleem ziep. Van de herzals, we of hè? niks ken, hè. En dan en dat man ons redden van in de schoen en instituut hè. Ja. En die ziep van onder een oorlog, ik gevoel, nog op, precies. Hè. <laughs> ja. Goed voor ja, ja, ja, ja. Bedankt en uh, graag tot de volgende keer Tot nogste keer Daar wordt de kaars gehouden Ik heb dat vorige week gehoord ja. en Die mensen heeft gezegd dat het over seks ging hè. Ja. Wel, uh, Ik geef de volgende verklaring aan De jongen gaat daar ten huizen Maar wordt door de ouders goed in de gaten gehouden ja. Dus de ouders beschermen hun dochter Ja dus ik, ik ben van de strijk van Gaasbeek, ik ben er geboren al, maar ik ja. woon dus internat hier. Ik ja. weet niet dat, dat in As ook eh, die uitdrukking zou gebruikt worden. Hè. En dan heb ik nog één, dus die gaat daar de kaars houden, wanneer twee mannen regelmatig in gezelschap zijn van een vrouw. Ja. En één is daar eigenlijk te veel. Ja. Dus het wordt gezegd van diegene die achter de vrouw loopt, maar die ze niet kan krijgen. Ah oh, ja, Dan af the case. Ja, die gaat daar de kaars houden. Ah ja. En dan nog een uitdrukking van kaars, dat ze zeggen, ga eens mee om de kaars te houden. Wordt gezegd tegen diegene die een vrouw uh, moeilijk kan versieren. Dus ga eens mee om de kaars te houden. Dat wordt tegen die persoon gezegd. Aha. Nu, ik denk, ik heb dat toch al gehoord van die kaars in Assen, omdat ik dus in Assen werk. Ja. Ja. De vraag is, ja, wordt dat daar ook nog gebruikt? Je moet zeggen, we hebben het eigenlijk niet genoteerd, hè. ik heb... Uh, ja, ja. Nee. Frans is het dat opgegeven. Maar ja, nu is het wel mogelijk, want uh, uitdrukkingen die te maken hebben met dat soort van, ik uh, zal maar zeggen, toch enigszins taboesfeer, uh, dat dood je niet alle dagen. Hè. Ja. Iets minder toch. Hè. Dat zou kunnen dat dat wel wordt gebruikt, maar dat ons niet is gezegd. Ja, we gaan toch navraag doen. Ik heb alles genoteerd? Ja, ja, ja. Over die claim heb ik ook nog iets. Ja. Dus in Gaasbeek wordt gezegd, en dan meestal door mensen die op het veld werken of op aan het veld ontwerken zijn, ja. eh, die is gaan kliem Ja. Ja. En ja. dat betekent: ja, je weg zijn behoefte aan toen ja. en duurt lang zal hard zijn. Ah ja. Ah, ja. Ja ja. Dus iemand die te lang weg blijft. Ja, iemand die te lang weg blijft. Ja. <laughs> Werd die verbrand gebracht met de kleem, ja. Het. Dat is prachtig. Ja. Goed goed. Dat is opgeschreven. Bedankt van bellen. Ja, Mocht er nog iets zijn, dan belt je ons maar eens, hè. Zeg, Lode, ik ben uw collega nog geweest, hè. Als je die naam beziet. Van bellen, zeg me iets, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is een neum. Ja, dat is lang geleden. Wat? Niet zo lang. Nee? Herinnert u niet? Zeg me toch iets, ja. Van die mannen van de co Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik zie ik... Ik zie je weer voor mij komen Ja. dat is lief, Tot de volgende keer, hè. Dag, vriendaar. Ja, met vier maand. Ja. Ik heb dat woord een keer voor een maand of vier doorgegeven, he, van Van de dueman. Ja. Maar grootvader is de klukken, die al daar land op den duurman. Ja. Er is een je gezegd wat dat wij zeggen, hè, In de Rupiket. We zijn de winkelbaan in Mollem. Ja. Hoe zeg je dat, de Rupiket? De Rupiket, zijn we gewoon niet tegen. Ja. De winkelbaan in Mollem. Ja. Ja. Daar tegen zeggen ze den duurman daar, dat land. Dat land. En als we van hier zien, hè, De richting van den duurman, hè. En dan staat zwart-wit alleen. Zwitte wolken waren in dus ze, ja, Komt vanuit het Kroosbergsje, zal je wie wieden krijgen. Ja, ja. Ik moet dan een keer aan Fran vragen, Fran van den Broek in Mollen. Ja, gaan we doen. En van dat kleemkota, hè? Ja. Wat is dat ook in Oostenrijk, Als we daar toe kwamen, hè? Als we bij, bij de mensen gingen slapen, dan was deze aan mijn zaal, was dat kleemkot? hè? En u bedoelde 2C? Ja, natuurlijk 2C. Ja. Ja, ja. En u kent wat hè? Wij moeten. Uh, uh, maar wil je het buiten de antenne zetten, zeggen, uh, Virans? U wacht, uh, wacht even, want we moeten helaas afsluiten. Uh, bedankt voor het uh, meewerken vandaag, het was uh, belangrijk. En graag tot volgende uh, zondag. Ah.